Dit is Liselotte Thomassen met het NOS Journaal. Het is vandaag drukker op de Franse weken dan vorige week op Zwarte Zaterdag. Op het hoogtepunt vanmiddag, vlak voor één uur, stond er 970 kilometer file. Vorige week was dat 880 kilometer. De meeste vertraging is in het zuiden van Frankrijk, waar het grootste deel van het vakantieverkeer rijdt. Langs de file staan ten zuiden van Lyon, waar het verkeer over zo'n 100 kilometer langzaam rijdt. Ook op de grens tussen Frankrijk en Spanje is het druk, waar automobilisten in beide richtingen een uur vertraging hebben. Voor de Zwitserse Gotthardtunnel en de Oostenrijkse Caravanken-tunnel is de wachttijd opgelopen tot ongeveer een uur. Automobilisten moeten rekening houden met de hitte. Op sommige plaatsen is het vandaag zo'n 40 graden. De bedrijven die betrokken waren bij de installatie van de brug in Alphen aan de Rijn hebben de website hersteljulianabrug.nl geopend. Daar is straks informatie op te vinden over de opruim- en herstelwerkzaamheden na het ongeval met de twee hijskranen van vorige week. Het werk zal naar verwachting maanden duren. Op de site staat ook welke straten dicht zijn zodat mensen daar rekening mee kunnen houden.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 Toen de eigenares bij de auto kwam, mishandelde ze de vrouw die de politie had gebeld. Ze zou haar meerdere malen in het gezicht en op de borst hebben geslagen. De vrouw uit Groningen is aangehouden. Het weer, flink wat zon, vanmiddag vanuit het zuiden bewolking. Het blijft wel droog. Het is tussen 21 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Waarschijnlijk blijft het dan ook droog. Het wordt morgen zo'n 24 graden. Dit was het NOS-journalist. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam... bij Muiden, 7 kilometer. Na ongelukken op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brinoardbrug 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Avelingen, 11 kilometer. Maar in beide gevallen zijn alle rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Heel leuk, hè? Twee uren van dit programma beginnen met een Tarsanboy. Uit de jaren tachtig de zonnige zomer van Baltimore... en inderdaad, Boy. Het is zeven over drie. Welkom terug in uw tweede volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vier een uitgebreide evenementenagenda... want er is natuurlijk van alles te doen in een rondom ons prachtige dorp Zandvoort... dat allemaal om half vier... Tussen muziek door, het komen nu natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, nieuws vanuit, uh, vanuit uh, ons zelf. Volgende week zondag uh, komt ons programma niet vanuit de studio, maar live vanaf het strand. En wel bij uh, de haven. Maar daar een hele dag live radio vanuit de haven. En, en daar kom ik straks uitgebreid nog even op terug. En vanavond hebben we natuurlijk ook nog jazz behind the beach. Gisteren hadden we jazz behind the bar. Ja. Vanavond jazz behind the beach. En morgen hebben we natuurlijk de, het jazz team van, van morgenochtend van CFM. Van 10 tot 12, misschien wat langer. Een speciale Jazz Behind the Mix. Kijk, ja, leuk! Jazz Behind the Mix. Morgen tijdens ons CFM Jazz programma. In ieder geval van 10 tot 12. En collega Charles zal er een, een, een navolging tot de eh, CFM. Of tenminste, tot en met de, de, de jazz behind the beach vanavond op het raadhuisplein. Daar morgen ook nog een klein vervolg aan geven. Dus ik zou zeggen: genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender, ZFM. En de komende dagen, weken, maanden, jaren. jaren. Hier is Ed Sheeran en Sing. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you. For most of the night. Ignoring Maybe we could get down. you love me, come on get involved feel it rushing through you from your head to toe Pas wel, Albert-Jan, onze bruisende collega Willem Bruist. Nou, ik krijg uh, weer wat dingetjes doorgestuurd van meneer Bruist. Ja, weer mooi uh, knutselwerk. Ja, weer mooi knutselwerk. En uh, hij schijnt ons, uh, tegen... Hij werkt in Amsterdam, hè? Ja, en uh, uh, daar is hij lekker aan het luisteren. En hij schijnt ons uh, uh, luid en duidelijk te ontvangen. Dat doet mij deugd. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, Willem. Ja, je moet even opletten, want ik uh, ga even een jingle draaien... uit de gouden oude doos. Zij ja, oh, okay. en geen sief in jingle, maar van mezelf. Hoor maar... I shall look back at you again. Radio station is head. Now, on all you and you finger snappers, you toe tappers, and you love I want y'all to say this with me. Say it upside your head. Say it upside your head. Say it loud. Say bigger the head, the bigger Say it Say the loud. the it Met, uh, lekkere muziek. Ja, een uh, gouden oude zo uh, op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Het lijkt wel uh, de disco night. Zo'n <laughs> beetje. De nacht van de disco. De nacht van de disco met uh, Willem Bruist. Ja, het gaat er weer aankomen. Het EK Zandsculpturen. Van 15 tot en met 21 augustus... vindt de vierde editie van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen plaats. Het centrale thema is Van Gogh en tijdgenoten. In het kader van het 125e sterftejaar van Vincent van Gogh. Er zullen bijzondere kunstwerken verschijnen gebaseerd op Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Rodin en Camille Claudet. Op verschillende plekken in het dorp en aan de boulevard vervaardigen zeven geselecteerde zandkunstenaars uit Europa... ...elk hun eigen zandsculptuur van circa 4 x 4 bij 4 meter. Van 15 tot en met 21 augustus tussen 9 uur s morgens en 5 uur s middags... ...kan iedereen komen kijken hoe de kunstenaars aan het werk zijn en hoe zij het thema invullen. Naast de wedstrijd sculpturen zijn verschillende kleine sculpturen te bewonderen... bij bijvoorbeeld het VVV Zandvoort, Holland Casino, Sheila's Broodje en Borrel... Casa Tromp en in de Zandvoortse Bibliotheek. Op 21 augustus om kwart over vijf zal op het Badhuisplein... en bij slecht weer in het Raadhuis, een jury de winnaar bekendmaken. De sculpturen zullen daarna nog te bezichtigen zijn tot en met november. Dus iets voor kerst. Mm -hmm. Het Europees Kampioenschap Zandsculptuur is onderdeel van de Zandsculpturenroute... Want ook in Nieuw-Vennep en Vijfhuizen zijn al sinds begin juni... één grote zandsculptuur en vijf kleine zandsculpturen te bewonderen. In 2016 zal de route verder uitgebreid worden naar andere gemeenten. Meer informatie over deze sculpturen in Nieuw-Vennep, Vijfhuizen... en het Europees Kampioenschap in Zandvoort-aan-Zee... is te vinden op de speciale website www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl meer info informatie is uiteraard te verkrijgen ook bij het VWV Zandvoort. Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen is mede mogelijk gemaakt door Holland Casino en de gemeente Zandvoort. De organisatie is in handen van de in Den Haag gevestigde World Sand Sculpting Academy, kort gezegd WSSA, de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculptuuractiviteiten initieert en uitvoert. Dus van 15 tot en met 21 augustus het EK Zandsculpturen in Zandvoort. En ook daar mogen we dit jaar weer trots op zijn... want het is een geweldig evenement voor Zandvoorts. Jawel, vanaf 21 augustus. Ja, En dat EK Zandsculpturen, dat is eigenlijk al een tijdje geleden begonnen... met het groter sculptuur, hè? Welkom in Zandvoorts. We hebben er zin in vanmiddag bij CFM. Lekker veel oude muziek. CFM maakt je naambaar want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het Frans en zet hem op 106.9. CFM yeah. 24 uur per dag. Hete zomer. Ja, niet vergeten je radio meenemen naar het Salvoortse Strat. En dan keihard zetten. Laat de buren maar even horen dat je naar CFM luistert. Dat hebben we zo graag. If it is with Houston I want to dance with somebody toch niet zeggen, hè, Albertje? Nou, ik zit er wel over. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daar komen wij wel uit. Oké. Okay. Werkoverleg, weet je wel. Dan gaat het helemaal goed komen. Jullie de single van Winnie Houston. Dat was I Wanna Dance With Somebody. Heb je al een trouwplannen? Uh, nou, je zou het bijna krijgen. Ja, hè. Want uh, op 15 en 16 augustus is er, is er in het Zandvoort Museum op de etage Kunstboet... Een mini-tentoonstelling over de mogelijkheden die er zijn om in Zandvoort te trouwen. Want je kunt natuurlijk trouwen op het mooie raadhuis... waar traditioneel de bruidssuikers vanaf het bordes worden gegooid... maar er zijn nog zoveel andere locaties in Zandvoort waar een huwelijk kan worden voltrokken. Bijvoorbeeld het strand, maar ook heel bijzonder in het Zandvoortsmuseum zelf. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn op deze twee dagen aanwezig om je te adviseren... en er zijn diverse trouwjurken door de jaren heen te bezichtigen... Zowel zaterdag als zondag voltrekt Linda Rubeling-Bos... om drie uur nogmaals een bekend echtpaar in het huwelijk. Ik ben benieuwd wie dat zijn. Dus, heb je trouwplannen of ben je nieuwsgierig... wat er allemaal bij komt kijken om te gaan trouwen? Bezoek dan op 15 en 16 augustus van 1 tot 5 uur het Zandvoorts Museum. De rode loper ligt al klaar. En voor bezoekers met trouwplannen, nou komt-ie, is de toegang gratis. Ja, en je krijgt er een trauma bij. Ja, yeah. <laughs> echt waar.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 Sip down and take a drink and feel your water tank.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 Lekker spirit. Ja, lekker Robert-Jan. Helemaal goed. Lekker jazzy muziek. Ja, allemaal de opmaat voor vanavond natuurlijk. Hè? Dat bedoel ik, jazz behind the beats. Brengt ons meteen bij de evenementagenda. Zullen we het allemaal gaan doen? Gaan we doen. Hey, we zijn toch onderweg. Zoals gezegd uh, is er tot 16 augustus nog de expositie... in het Zandvoortsmuseum, het Zandvoortse strand... En de tentoonstelling Het strand vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven... van Zandvoort aan zee door de jaren heen. Dus bent u daar nou nog niet geweest? Bent u nog tot 16 augustus? Van harte welkom. En vergeet natuurlijk ook niet de, spe de speciale uh, trouwbeurs... op 15 en 16 augustus, ook in, uh, in het Museum. En morgen is het voor het laatst. De Kids Fun World op het Badhuisplein. En aangrenzende de boulevard, een kermis voor de jeugd. En uh, dan zit dat er ook weer op. Ja, de vakanties naderen hun einde. En iedereen gaat weer zijn weegs. En zoals gezegd, morgen ook natuurlijk, vandaag en morgen ook nog het Circus Renaissance in Zandvoort. Vandaag was er, is er om drie uur nog was er een uitvoering. En om half acht. En morgen natuurlijk een hele speciale uh, uitvoering. Met het Circus Renaissance in Zandvoort op het Circuitpark Zandvoort. Meer informatie over het Circus Renaissance kunt u vinden op www.circusrenaissance.nl www.circusrenaissance.nl En jouw ja, vanavond vanaf 7 uur, Jazz Behind the Beach 2015. En het duurt tot in de kleine uurtjes. Terug van eventjes weg geweest, Jazz Behind the Beach in Zandvoort. Het grote podium en de vaste muziektent op het Raadhuisplein... voor dit seizoen, dit, dit weekend natuurlijk ook de place to be... met optredens uit het topsegment van de Nederlandse jazz en aanverwante muziekstijlen. Nogmaals, vanaf zeven uur tot half één vannacht... Raadhuisplein Jazz Behind the Beach. en liefhebbers van deze muziek mogen het eigenlijk niet missen. Meer informatie over het, het optreden vanavond... kunt u vinden op www.jazzbehindthebeach.nl www.jazzbehindthebeach.nl En nogmaals, in het verlengde... vergeet niet morgen van tien tot twaalf ons CFM Jazz Team... in het verlengde van Jazz Behind the Beach... gaan ze daar zelf ook een invulling aan geven. Dus je hebt dan een Jazz Behind the Bar op vrijdag... Jazz Behind the Beach, live op het Raadhuisplein. En de zondagmorgen heerlijk een eigen tikken tijdens Jazz. ZFM Jazz van 10 tot 12. Of misschien zelfs iets langer speciaal samengesteld. Deze keer door Charles Duif. En dit weekend ben je ook van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. Een laagdrempelig race-evenement, de DNRT Racing Days. Dus zegt hij van, ik wil toch eens kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat op het circuit. En u bent toch lekker op vakantie in, in Zandvoort. Ga even kijken naar de DNRT Racing Days op het circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat 108 vandaag en morgen. Meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen op het circuitpark Zandvoort... kunt u uit uiteraard terugvinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl Gaan we naar 9 augustus. Dat is morgen dus om 5 uur. Bent u weer van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Papa Luigi en Amici. Live Papa Luigi en Amici vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Lekkere gypsy jazz en gratis entree. Het Wapen van Zandvoort morgen vanaf 5 uur. The place to be voor liefhebbers van Papa Luigi en Amici. Dan gaan we naar volgende week. Roxanne van Akker neemt Leven op Liefde en Dood... van Marco Termes in ontvangst. En dat gebeurt allemaal in de bibliotheek in Zandvoort... om 11 uur deze 11 augustus s morgens. Want afgelopen juli verscheen de roman Leven of op Liefde en Dood van de Zandvoortse schrijver Marco Termes. En aanstaande dinsdag om 11 uur... neemt Roxanne den Akker, directeur van de bibliotheek Zuid-Kennemant... en de bibliotheek Zandvoort een exemplaar van hem in ontvangst. En de Peuterbiep gaat ook weer beginnen... en dan hebben we het over de Bibliotheek Zandvoort Louis-David-Carré. Op 12 augustus van 10 tot 12 uur morgens. Alle peuters verzamelen de muziek. De peuterbiep is weer van start in de Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Dus aanstaande woensdag zijn de peuters en hun ouders... grootouders of op was, welkom in de Bibliotheek Zandvoort. De toegang is uiteraard gratis en het is van 10 uur morgens tot 12 uur. Gaan we naar Camping De Lakens op 13 augustus... want daar is vanaf 4 uur de borrelpop op Camping De Lakens. Hapje en een drankje, check. Heerlijke muziek erbij, check. Op toplocatie, check. Geniet met vrienden en familie van een avondje uit op de camping. Geniet in het hoogseizoen iedere donderdag van 16 juli... tot en met 31 augustus, 13 augustus met familie en vrienden aan een avondje uit. Dat allemaal op Camping De Lakens op 13 augustus vanaf 4 uur. Borrelpop op Camping De Lakens. Hij komt er weer aan op 15 en 16 augustus. De tweedaagse van Zandvoort met de Eneco Luchterduinenrace. Dat speelt zich allemaal af rond de watersportvereniging Zandvoort... aan de boulevard Boulesloot, nummertje 67. Katamaran zeilspectakel spektakel langs de Zandvoortse kust. Het weekend van 15 en 16 augustus staat in het teken... van een groot zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. En als u van, van de watersport houdt... Ik, het is een aanrader om daarbij uh, aanwezig te zijn en te gaan kijken. Meer informatie over dit geweldige uh, watersportevenement kunt u terugvinden op de website www.wvzandvoort.nl. www.wvzandvoort.nl En uh, liefhebber van Makreel, u bent van harte welkom op 15 augustus... vanaf half elf s morgens tot vier uur s middags. Want dan is het weer tijd voor het Zandvoorts Open Kampioenschap... Makreel roken op het Raadhuisplein. Op 15 augustus zal voor de tweede keer het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreel Roken plaatsvinden. Tussen de 20 en 25 rokers zullen met hun rookton of rookoven op het Raadhuisplein strijden om de eer. Om half elf morgens worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal rond half twaalf aangevangen worden met roken. Dat allemaal op 15 augustus vanaf half elf tot vier uur op het Raadhuisplein. Dan, zoals gezegd, het EK Zandsculpturenfestival vanaf 15 tot en met... Uh, uit, dat duurt een week, maar de zandsculpturen blijven tot en met eind november te bezichtigen. Op zaterdag 15 augustus gaat het Europees Kampioenschap op het Zandsculpturenfestival Zand, in Zandvoort aan de zee van start. Zoals gezegd, op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 4 bij 4 bij 4 meter. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken... hoe deze prachtige zandsculpturen vorm gaan krijgen. Dat allemaal vanaf 15 augustus. Ook op 15 augustus gaan we de beach clean-up doen. Een vrijgezellen etappe. En dat begint allemaal bij Talassa om 10 uur s morgens. Ben je sportief, milieubewust en single? Zoek je een man of vrouw van dezelfde passie? Kom dan helpen tijdens uh, etappe nummer 15... van de Boscalis Beach Clean-Up Tour van Zandvoort naar IJmuiden. Dat allemaal op 15 augustus van 10 uur s morgens begint dat in Thalassa. Meer informatie over deze Beach Clean Up vrijgezellene etappe... kunt u kijken op, uh, nakijken op www.beachcleanuptour.nl www.beachcleanuptour.nl En op 15 augustus vanaf 8 uur wordt Zandvoort Amsterdam... want dan is het tijd voor de Amsterdamse Avond. Een Amsterdamse muziekfestival in het centrum van Zandvoort aan Zee. En dan gaat Zandvoort weer helemaal los met haar meest bezochte festival... het Amsterdamse Avond. Op diverse buitenpodio en met tientallen bekende... en misschien iets minder bekende artiesten... zal het centrum van Zandvoort weer bruisen... heb je dat woord weer... met voor elk wat wils. Dat allemaal op 15 augustus vanaf 8 uur s avonds in het centrum van Zandvoort. Dan, op, zoals gezegd, op 16 augustus... gaat ZFM, uw lokale zender, een dag live vanuit, vanaf het strand... Vanaf 10 uur s morgens tot 9 uur s avonds zijn alle programma's live te kijken. En dan kunt u ook eens een keer binnenwandelen en kijken hoe radio gemaakt wordt. Wij zenden uit live vanuit de haven van Zandvoort op deze zondag, de 16e. We beginnen met CFM uh, Jazz, gevolgd door CFM Lunch Zandvoort op zondag. Uh, en dan nogmaals Muziek Boulevard, CFM in de avond. Met uh, gastheren die dag voor u, Anders Zandbergen en Ben Zonneveld van ZFM. U bent van harte welkom om op de 16e te komen kijken hoe radio gemaakt wordt. En last but not least is het op 16 augustus ook tijd weer voor de megajaarmarkt. Want jaarlijks uh, zijn er verschillende megajaarmarkten. En 16 augustus is er weer één. Die begint om 10 uur s morgens tot 6 uur s avonds. En dat is natuurlijk allemaal in het centrum van Zandvoort. En uh, dat kunt u, meer informatie over deze megajaarmarkt... en over alle andere megajaarmarkten kunt u terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl. Tot zover. Zo, dat was weer een hele mondvol. Dus er is weer de komende dagen voldoende te doen in Zandvoort. Wil je de evenemiddel nog een keer op je gemak nalezen? Dat kan op de CFM-app en kijk dan even onder evenementen. Ja, evenement is toegevoegd, sport is toegevoegd... en je kan natuurlijk een live-kijkje nemen op het strand met de diverse webcams. Het is reden genoeg om de ZFM Zalvoort-app te downloaden. En daar krijg je ook nog het laatste nieuws uit Zalvoorts. En wij hebben gewoon zin in Zalvoort, zin in de zomer... en zin in de pessen die de bent.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 Shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily up, constant trust. The clock is ticking, it's like a for the clocks, and there won't be a party with the weather.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 De single van Die Evener, The Fate de Fate Ounce Lines. Ja, we gaan weer naar de man tegenover mij... die net zo rood is als het uh, koffiezetapparaat, heb ik net gezien. Het koffiezetapparaat van, hier, hier van hem. Dat is Albert Jan Vos. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. <lacht> dat wordt wel een werkoverleg. <lacht> ja, of ja, ik had nog even een ingekomen uh, andere activiteit. En dat heeft alles te maken met de buurtvereniging Soentje. Op zaterdag 22 augustus wordt er voor de 16e keer... een rommelmarkt gehouden in de wijk Oud-Noord die georganiseerd wordt door de buurtvereniging Soentje. De Potgieterstraat, de Tenkatenplantsoen, de, de, de Genestetstraat... Ja, zeg ik ja, volgens mij wel. Okay. En de Costa straat zullen weer omgetoverd worden tot een markt... met een hoog, eh, tussen aanhalingstekens, rommelgehalte. Vanaf 7 uur morgens tot 2 uur middags is iedereen van harte welkom... om spulletjes te kunnen verkopen, dan wel te kopen. Een dag later op zondag 23 augustus wordt weer een kinderspeeldag... straatspeeldag georganiseerd in de Potgieterstraat... en op het ten georganiseerd. Alle kinderen die in Zandvoort zijn, zijn daarvan harte welkom. De kinderspeeldag begint om 11 uur s morgens en zal rond 4 uur weer voorbij zijn. Voor inlichtingen kunt u zich vervoegen bij Peter Verswijveren... Of Bart Botschuivers. Ik zal de 06-nummers even geven: 06-408-05352, 06-408-05352 of 06-212-16265. 06-212-16265. Of kijk even in de Zandvoortse Courant voor meer informatie. Ja, die beide heren zijn goed bezig. Alleen, ja, die achternamen, hè? Ja, Wel heel ja, apart. Heel ja, Janssen, apart. Pietersen. Ja, uh, precies. He, he, he. <laughs> Henk, goedemiddag trouwens. Henk in Australië is ook aan het luisteren. Hey, Leuk. Helemaal goed. Hey, Henk. <laughs> Met uh, CFM al over de wereld uh, beluisterd, uh, Albert-Jan. En, en bekeken. Zelfs in Australië. nacht Henk. Hè. Zeg we dan, want het is nacht, hè, <laughs> nou daar. Dus welkom bij uh, CFM. En het is niet alleen nacht daar uh, in Australië, maar het is ook winter. En wij zitten midden in de zomer en daar zit Henk in de winter. Maar hij heeft niks te klagen, hoor, qua temperatuur. Toch nog een graadje of 25 daar in Australië. Hmm, lekker. Tijd voor een uh, zonnige plaat dan ook speciaal voor Henk. Hier is Santana en Corazon Espinado. vraag van uh, doe je dat nou uh, voor Henk of doe je dat nou voor jezelf nee ik doe het voor Henk ja, ja. voor Henk ja ja, ja ja ja ja ik vind hem leuk hij is leuk hè hij is leuk ja, ja. hij is leuk hij is, hij, leuk. is, hij is fijn en Henk, Henk weet, maar ja, het is winter hè dus ik denk nu dat ze wel een jas aan hebben ja, ja, <laughs> dan, nou ja. 25 graden valt best mee ja nee dus uh, als ik al überhaupt ook een keer als we daar een keer een locatieuitzending doen dan doen we dat in de winter uh, Rob ja toch dan is het een beetje te harder daar zo is het. je straks gaat beginnen, Jess Behinds the Beach. Ja, zullen we het laatste uur daar een beetje jazzy gaan doen? Oh, dat kunnen we wel gaan doen. Een beetje Maar dan laat ik de keuze aan jou. Oh, dat is leuk. Dan krijg ik wel een paar nummers ingefluisterd en dan komen we daar wel uit. Toch? Of niet? Maar nog even een oproep, want het is namelijk reuze spannend. En dat heeft alles te maken met de verkiezing van de schoonste stranden. Ja. Ik ga daar verder nog niet inhoudelijk op in. Ja, weet je wel. Maar luisteraars, u kunt nog tot en met 13 augustus stemmen op de schoonste stranden van Nederland. En dat is natuurlijk Zandvoort. Deze stemmen bepalen samen met de scores van de ANWB-inspecteurs... welke stranden tot de schoonsten van Nederland behoren. De uitslag wordt op 20 augustus bekendgemaakt. Om het belang van het schoon op stranden onder de aandacht te brengen... organiseert Nederland Schoon ieder jaar de Schoonste Strandenverkiezing. En met deze verkiezingen willen zij natuurlijk betrokkenheid creëren bij de Nederlandse stranden. Meer informatie hierover? supporter van schoon.nl www.supporter van schoon.nl En laat uw stem niet verloren gaan. Zo is het maar net. Hè. Stem inderdaad op Zandvoort als het schoonste strand van Nederland. En wij gaan gewoon die verkiezing winnen. Dus Zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Het laatste uur van uh, Salvoet op zaterdag. En dan gaan we ons opmaken voor het entertainment for you straks tussen 5 en 7 met Frits.